9 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen op Radio 1 praten we u de hele dag bij over Libië. Het laatste nieuws met onze verslaggevers de correspondenten ter plekke. En dat doen we de hele dag op deze zender. En we beginnen met een samenvatting van het belangrijkste nieuws. Gelezen door Martijn Nijhuis. Goedemorgen. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er in Libië is aangericht... met de raket aan luchtaanvallen van de coalitietroepen. Volgens de VS is het nog te vroeg voor een overzicht... maar het luchtafweergeschut van kolonel Gaddafi rond Tripoli zou zwaar beschadigd zijn. Gisteravond werden meer dan 100 kruisraketten op Libië afgevuurd... vanaf Amerikaanse en Britse marineschepen in de Middellandse Zee. Vannacht hebben drie Britse gevechtsvliegtuigen doelen in Libië aangevallen. In Tripoli waren zware explosies te horen. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Volgens de Libische staatstelevisie zijn er zeker 48 doden gevallen... maar dat is niet bevestigd. Gaddafi heeft in een toespraak gedreigd met tegenaanvallen op militairen en burgerdoelen in landen rond de Middellandse Zee. Hij wil burgers gaan bewapenen en zijn land beschermen tegen wat hij noemt de koloniale kruisvaders. Voorzitter bekend zijn er op dit moment nog twintig Nederlanders in Libië, van eh, onder wie zeventien in Tripoli. Er is dagelijks contact met hen. De Nederlandse ambassade in Libië is gesloten en de ambassadeur heeft het land verlaten. In Jemen is de minister van Mensenrechten opgestapt... uit protest tegen het harde optreden van de regering tegen demonstranten. Afgelopen vrijdag kwamen ruim 50 mensen om het leven... toen sluipschutters het vuur openden op het betogers in de hoofdstad Sanaa. De demonstranten eisen het aftreden van president Saleh... die al decennia aan de macht is. De minister van Mensenrechten is het derde lid van het kabinet dat opstapt. Gisteren deden twee collega's van haar dat al. Enkele duizenden Rooms-Katholieken hebben afgelopen nacht... in Amsterdam meegedaan aan de jaarlijkse stille omgang... Met de processie wordt het Mirakel van Amsterdam uit 1345 herdacht. Een stervende man braakte destijds in de Kalverstraat onder meer een hostie uit... die daarna in een haardvuur werd gegooid. De volgende ochtend kwam de hostie volgens de overlevering ongeschonden uit het vuur. Gelovigen brachten de hostie daarna in processie naar de Oude Kerk. Mirakel werd dit jaar voor de 130ste keer herdacht. Het weer. In de loop van de ochtend overal zonnig. Temperatuur vanmiddag 10 graden aan de kust tot 12 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Het begon dus gisteravond in Libië. Een overzicht van de gebeurtenissen van vannacht. Vliegvelden, strategische plekken en troepen van kolonel Gaddafi... werden met kruisraketten bestookt. Sommige raketten zouden zijn neergekomen bij het hoofdkwartier van Gaddafi. Eerder this afternoon, over 110 tomahawk cruise missiles fired van both US- and Britse schepen en submarines struck more than 20 integrated air defense systems and other air defense facilities ashore. I was asleep when suddenly we heard a huge explosion. And I need to remind you, I am somewhere near the main military base in Tripoli. It's called Maitiga. I tried to run up uh, to the roof, and then I saw the second explosion. I saw a huge fire coming up from that place. Oranel Gaddafi reageerde gisteravond in een gesproken boodschap. Hij is woedend over de aanval en dreigt dat hij die zal vergelden. Libië zal alleen maar sterker van worden. Op dit moment doen we de opslagplaatsen van de wapens open... en het volk gaat zich bewapenen om zijn land te verdedigen. Vannacht waren het de Britten en de Amerikanen die aanvallen uitvoerden op Libië. Het begon gisteren allemaal met Franse gevechtsvliegtuigen. De Libische Staatstelevisie meldde gisteravond dat het Libische leger... een van die gevechtsvliegtuigen ook heeft neergeschoten. Daar gaan we over verder praten met Frank Renaud in Parijs. Frank, wat weet jij daarvan? We weten alleen eigenlijk dat de Franse overheid heeft gereageerd... en gezegd dat het niet waar is. Want alle gevechtsvliegtuigen die gisteren zijn vertrokken... en dan hebben we het in totaal over twintig gevechtsvliegtuigen... die zijn vertrokken vanuit vijf bases in Frankrijk naar Libië... die zijn alle twintig teruggekeerd, zegt ja. Frankrijk. En we hebben ook geen beelden gezien vanuit Libië... waarin inderdaad zo'n neergestort toestel te zien is. Nee. nee. Is er ondertussen wel meer bekend vanuit Frankrijk... over hoe lang de acties gaan duren en wat ze vandaag gaan doen? Nou, de minister van Buitenlandse Zaken Alain Juppé heeft daar een interview over gegeven en die heeft gezegd: wij gaan door zolang het nodig is. En hij sprak over een termijn van minstens enkele dagen. En volgens hem gaat het erom om Gaddafi te dwingen die VN-resolutie uit te voeren, dus een staakt het vuren en hij moet zijn troepen terugtrekken. Maar zegt Alain Juppé, het is niet onze bedoeling, het is niet de bedoeling van de coalitie om Gaddafi zelf weg te krijgen. Het objectief, même si certains pays ont déclaré qu'ils devaient partir, l'objectif c'est de permettre au Liban de choisir leur avenir. Il y a un conseil national de transition, il y a des forces libyennes, et ce sera à ces forces libyennes qui veulent introduire la démocratie et la liberté comme les populations y aspirent, qu'il appartiendra de décider ce que sera le futur régime. Nous n'avons pas imposé un régime à la Libye, nous allons simplement aider le peuple libyen à se libérer. De minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Alain Juppé... zegt dus dat het niet het doel van de luchtacties is om Gaddafi weg te krijgen... hoewel sommige landen dus zeggen dat die Libische leider moet verdwijnen. Nee, de keuze is aan het volk. Ze moeten zelf kiezen wat ze willen, via democratische weg. Wij gaan ze niks opleggen. Ja, dan weten we van vorige oorlogen dat je altijd een soort inzicht kreeg... in van waar de gebombardeerd is en welke doelen er uitgeschakeld zijn. Waarom doen de Fransen dat niet? Want die hebben toch een beetje de leiding? Uh, waarom ze dat doen weten we niet. Ze geven maar beperkt commentaar tot nu toe. Er is gisteren één persconferentie gegeven door het ministerie van Defensie. Dat was voorlopig alles. Daar kregen we iets meer informatie over wat er ingezet is. Welke middelen zijn ingezet. Er liggen ook twee fragatten voor de kust van Libië van Frankrijk inmiddels. Vandaag gaat ook een vliegdekschip van de Fransen richting Libië. Dat weten we. We weten dat de Fransen zich ook met Benghazi vooral bezighouden. Terwijl bijvoorbeeld de Britten en de Amerikanen zich meer met Tripoli bezighouden. Dus dat soort dingen komen wel langzaamaan binnen. Oké, okay, Benghazi, dat is de stad waar de Fransen zich mee bezighouden. En in die stad, daar zit de wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, het is ondertussen een uur later, een uur geleden, beschreef je dat het vrij rustig was. Is het nog steeds rustig in Benghazi? Ja, rustig. En er hangt nog steeds een hele grote Franse vlag vanaf het gerechtsgebouw hier in Benghazi. Want de afgelopen dagen was men heel erg bezig hier inderdaad met Frankrijk. Merci beaucoup, français. En al dat soort kreten op de muur geschreven. Uh, en nu zijn ze inderdaad blij dat die Fransen uh, doelen buiten de stad hebben geraakt. Waarschijnlijk, Er zijn militaire voertuigen gebombardeerd. Uh, ongeveer op 30 kilometer ten zuiden van de stad. Dat is die tankkolonne die gisterochtend voor heel veel onrust en schade en gewonden zorgde. En voor de rest zijn mensen bang voor sluipschutters die zijn achtergebleven. Die met die troepen zijn meegekomen. Of sluimschutters die gewoon in deze stad wonen eigenlijk mensen die gewapend zijn en zich hebben rustig gehouden. Want het is al een rebellenbolwerk, maar je, uh, je kunt hier nog steeds gaddafi aanhangers uh, vinden. En daar zijn mensen nog steeds heel erg bang voor. Ja, en die uh, troepen aan de rand van de stad, die houden zich op dit moment rustig. Dus, uh, Benghazi wordt niet beschoten. Nou ja, als je zieren melden dat een kwart voor twee vanavond tanks uh, op een buitenwijk van uh, Benghazi zouden hebben geschoten, daar moet ik nog gaan kijken. Uh, dat, dat zou heel bijzonder zijn. Daar zijn ze dus toch nog dichterbij dan wij gisteren hoorden van de uh, woordvoerder van de opstandelingen. Maar die tanks zitten wel in een hele lastige positie. Want als ze verder terug zouden willen trekken naar uh, Ashtabia, waar ze vandaan kwamen, eigenlijk, die kustroute. Dat is een ja, woestijnweg uh, waar je heel kwetsbaar bent voor aanvallen door Franse, Britse wat voor ook uh, vliegtuigen. En uh, ja, er zijn al tanks en panzerwagens in beslag genomen uh, gisteren door de opstandelingen. Uh, door, omdat Qaddafi-troepen daar uitsprongen en uh, het op een lopen hebben gezet. Uh, ja, daar hopen de uh, rebellen nog steeds op dat het op die manier zou gaan. Of dat ze dan tijdens een vlucht gebombardeerd worden. Maar die jongens kunnen eigenlijk geen kant op met die tanks. Nee, jij gaat zo kijken. Maar wat doen verder... Uh, die reportage horen we later en het gesprek. Maar wat doen uh, de opstandelingen? Wat gaan die vandaag doen? Ja, die hebben natuurlijk altijd uh, heel veel enthousiasme getoond. Dat het ging om uh, snel naar voren te gaan als de vijand verscheen... En, en... Met, met lichte wapens erachteraan gaan eigenlijk. Ook al hebben ze wel een beetje zwaardere wapens ook. Maar ja, ze hebben toen gemerkt dat het verkeerd afliep door gebrek aan een luchtmacht. Nou, die luchtmacht die hebben ze nu in wezen. Dus ze zullen zeker dat ook afwachten wat daarmee bereikt wordt. Of, of die tegen daarmee uitgeschakeld worden. En ze zullen ook zeker in coördinatie werken met het Westen. En, maar je kunt zeker niet uitsluiten dat ze daar weer nu achteraan gaan rijden. Want het enthousiasme stroomt woest door hun aderen. En... Uh, Zeker nu er wat successen geboekt kunnen worden, weer, uh, zie, zie ik gewoon weer zelden taferelen ook al ontstaan. Als bij Rastanhoeven, Hoeven, bij jongens niet kunt tegenhouden om richting de vijand te rijden. Oké, okay. horen we later van jou vandaag. Uh, Hans-Jaap Meeners, was dat vanuit Bengazi. Ik zeg dat horen we later en u hoort ons hier het Radio 1 natuurlijk de hele dag. Op het moment dat er groot nieuws is, komen we in de lopende programmering voorbij. En anders maken we elk heel uur een Radio 1 Journaal.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 Van de Watertoren boven op het dak is open en ik steek mijn kop erdoor. En... Ja, Bob Kusters, de architect uh, van de nieuwe Watertoren, zal ik hem maar noemen. Uh, die uh, staat naast mij hier op het dak van de Watertoren. Het meest duurzame bedrijfsgebouw van Nederland 2011. Uh, Bob, uh, we zien heel. We hebben een geweldig uit. Wat zien we om ons heen? Maak even een rondje. Ja, we zien de helft van de Randstad. We kunnen Amsterdam zien, we kunnen Utrecht zien, Almere... en het prachtige natuurreservaat, Franse Kamphei, het Pannerswoud. Het is allemaal, allemaal te zien op deze hoogte. Daar in de verte zien we, wat, wat is dat daar? Dat, dat is de, de Domtoren uh, met de, de, de gebouwen in de verte van, van Utrecht. Natuurlijk uh, Hilversum uh, en de watertoren van Laren... Ja. Uh, ook een prachtig gebouw. En hier het, het grootste ecoduct van Nederland, hè, recht voor ons. Ja, ja het, uh, wij, wij zeggen steeds, we hebben deze watertoren te danken aan het Goois Natuurreservaat. Die een grondruil tot stand heeft gebracht samen met ons. En ik denk dat de, het ecoduct onze voorganger was, waarmee de paden... Openlagen om ook deze ontwikkeling eigenlijk af te maken in de strip tussen Bussum en Hilversum. Verschrikkelijk duurzaam, gaat u vandaag nog veel meer over horen. Uh, ik zou zeggen 99% duurzaam, want de windmolen hier op het dak, die doet het vandaag helaas niet. MUZIEK De tweede uur van Vroege Vogels. Dus nog een uur te gast in de Watertoren in Bussum. Winnaar van de wedstrijd Het Duurzaamste Gebouw van Nederland. Een wedstrijd die wij samen organiseerden met technologietijdschrift De Ingenieur. Veel aandacht voor duurzaam bouwen. We gaan naar buiten natuurlijk, naar het terrein van het Goois Natuurreservaat. We besteden aandacht aan de toestand van de kerncentrales aan de westkust van Japan. Maar nu eerst... Welkom in tuinreservaten.nl. Ja, waar hoor je dat nou nog? Het chilpen. Van de huismus. Nou, hier op het dak van de watertoren zeker niet. Maar vandaag is het niet alleen uh, Zet de Watertoren in het Zonnetje dag... maar het is ook echt waar, wereld Wereldhuismussendag. Rob Buiten staat hier buiten bij de watertoren... met stadsvogel-expert van Vogelbescherming Nederland... Jip Lauwe-Kooimans. Uh, Rob, uh, wel of geen huismussen daar beneden? Volgens mij geen huismussen. Ik heb ze nog niet gehoord. Tenminste, Jip, jij wel? Uh, in Bussen wel, maar hier uh, buiten niet. Nee, dit is niet echt huismussenomgeving. omgeving. wil groot plat dak, geen dakpannen. Veel glas, weinig plekken voor een mus om zich schuil te houden? Ja, dit is uh, niet echt een plek voor mussen zitten... waar heel veel mensen wonen en waar continu eten is. En dat is hier nog niet. Maar even Wereldhuismussendag, dat bestaat serieus blijkbaar. Nou ja, er is een, uh, een sympathieke jongen in India... die deze dag heeft uitgeroepen een aantal jaar geleden... tot Wereldhuismussendag... En uh, dat zal uh, zijn eigen doel tot bescherming van huismus in India zeker kracht bijzetten. Maar je moet niet vergeten dat uh, de Europeanen de huismus over een heel groot deel van de wereld verspreid hebben. En uh, ja, in uh, een heleboel continenten wordt de huismus toch wel als een soort gezien die inheemse soorten kan uh, concurreren. Elders kan, kan de huismus echt een probleem zijn zelfs. Uh, nou ja, in, in uh, Noord-Amerika bijvoorbeeld is de uh, soort de of Purple Martin... een Amerikaanse zwaluw die uh, echt wel nestplaatsconcurrentie ondervindt... van huismussen die daardoor Europeanen naartoe gebracht zijn... Goed, maar dat betekent weer... niet dat je niet zorgvuldig met de vogels om moet gaan, nee, natuurlijk. Ja. Wereldhuismussendag is in, in Nederland volgens mij nog niet echt een heel groot eh, ding. Wat wel eh, hopelijk heel groot gaat worden, zijn onze eh, tuinreservaten. Nou, als er nou iemand een prachtige tuin heeft, dan zijn het wel de bewoners van deze watertoren. Hè? Dit eh, stuk bos van het Goois Natuurreservaat. Benijdenswaardig eh, mooi <laughs> stukje tuin. Ja, ja, ja. Je, je kwam hier vanmorgen aan en je zei ik heb al een gekraagde roodstaart gehoord. Ja, ik hoorde vanmorgen hier een gekraagde roodstaart zingen. En ja, rond het hele gebouw zitten natuurlijk allerlei uh, vogels te zingen. Glanskop hoorden we al toen we een rondje liepen. En een roodborst, de, hechemus, de winterkoningen. Seisjes zitten hier. Het is een uh, mooie kantoortuin. Ja. Nou, geef jij onder andere namens Vogelbescherming advies aan uh, mensen... over hoe zij hun tuin en hun woonomgeving... hoe ze de stadse omgeving beter geschikt kunnen maken voor vogels... Wat zijn adviezen die je nou uh, aan dit kantoor, dit duurzame kantoor uh, bij de Watertoren zou kunnen geven? Nou, in eerste zou ik een compliment geven, want het gebouw heeft een gigantisch uh, groen dak. En als je bedenkt uh, hoe, uh, hoeveel gebouwen er in Nederland staan en dat de helft ervan een plat dak heeft. En daar ligt voornamelijk asfaltpapier en grind. En de winst die we daar kunnen halen, die is, uh, nou, die is gigantisch als elk gebouw in Nederland een groen dak als dit zou hebben. Dus dat is gewoon heel erg goed. Ja, Zo'n zo sedumdak, je hoorde het eerder ook al uit Terneuzen... daar kunnen vogels op broeden, maar dat, dat kan hier ook daadwerkelijk? Um, nou ja, het ligt eraan hoe je het, hoe je het dak inricht... hoe hoog de ecologische kwaliteit is. En als er de mogelijkheid is dat het met gewoon planten... uit de buurt ingezaaid wordt door de wind dan zal de winst alleen maar groter worden. En het is niet zozeer als broedgebied, maar ik denk vooral als leefgebied... voor allerlei kleine organismen die als voedsel dienen voor vogels uit de omgeving. Het is gewoon een verlengde van het uh, bos waar we nu in staan. Ja, eigenlijk. De grond is bebouwd, maar de grond die ligt nu boven. En ja, vogels nee. hebben over het algemeen geen hoogtevrees. Dus die kunnen gewoon nee. op dat dak uh, hun voedsel zoeken. Nee, dus daar hoeven ze niks meer aan te doen. Maar zijn er ook nog uh, adviezen uh, voor verbetering? Uh, nou, wat me opvalt is dat het gebouw heel veel glas heeft in zo'n uh, zo groene omgeving. En uh, ja, wij mensen kunnen glas niet zien, maar wij kunnen nog bedenken dat ergens glas is. Maar dat is voor vogels heel moeilijk. Dus ik zou wel uh, willen adviseren om alert te zijn op uh, raamslachtoffers hier... en op de plekken waar dat veel gebeurt uh, maatregelen daarvoor te nemen. Met stickers bijvoorbeeld. Ja, nou, dat zal de ontwerper misschien niet zo mooi vinden. Er zijn ook tal van andere manieren waardoor je dus een matte banen op het glas kan maken. Of een motief erin. Dat weet je, wij mensen er gewoon door naar buiten kunnen blijven kijken. Maar dat die vogels dat wel zien. En um, ja, ik zag uh, op de bouwtekeningen dat uh, de watertoren een enorme spouwmuur heeft. En dat is natuurlijk wel een ideale ruimte om dingen voor vleermuizen te doen. Of neststenen voor vogels. En ja, aan de buitenkant zie je dat bijna niet. Het is een hele kleine opening, maar voor een heleboel dieren... kan dat precies het verschil maken of ze ergens kunnen voorkomen of niet. Ja, ja het is sowieso voor de bewoners, zeg ik maar even... Ja, de, de mensen die in dit kantoor werken, is dit natuurlijk een feest. Ik bedoel, je kijkt naar buiten, je kijkt de natuur in. Je wil is volop genieten. Ja, het lijkt me een prachtige plek om te werken en... Uh... Een gebouw staat nooit op zichzelf. Een gebouw is altijd onderdeel van de omgeving. En het zou leuk zijn als de mensen die dagelijks van het kantoor gebruik maken... of de mensen die dit uh, gebouw gebruiken... dat je die op een bepaalde manier bij de omgeving betrekt. Um, je kan natuurlijk een webcam in een nestkast hangen... maar daar heb je een paar weken plezier van. Je zou ook kunnen denken dat je met het kantoor gaat bijhouden... wanneer zie ik de eerste citroenvlinder? Uh, wanneer zie ik de eerste sneeuwklokjes bloeien? Wanneer hoor ik de eerste chief chiefs zingen? En dat zou je in een heel jaar door... Uh, kunnen bijhouden. Wij noteren het advies. Allemaal notitieblokjes uh, in de vensterbanken met het telefoonnummer van onze fenolijn erbij. En er is dus nog dubbel genieten. Ja, of je zou het gewoon uh, bij de receptie kunnen hangen. en Iedereen die binnenkomt die ziet gewoon dat, uh, dat je dat met dit kantoor bijhoudt. Oké, okay, dankjewel Jip. Ja, graag gedaan. Tweet de Amerikanen van de Uruguayaanse componist en trombonist Enrique Crespo. Japan is al meer dan een week in de ban van natuurlijk de afschuwelijke gevolgen van de aardbeving en de tsunami, en uiteraard de dreigende kernramp. De radioactieve straling die door de explosies in de kerncentrale Fukushima 1 is vrijgekomen ligt boven internationale veiligheidsnormen. En nog steeds is de situatie niet onder controle. Wereldwijd is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Duitsland sloot zelfs al zeven oude centrales. Professor Wim Turkenburg, energiedeskundige aan de Universiteit Utrecht... en directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie... is hier bij ons, bovenin de watertoren. Goedemorgen, Wim Turkenburg. Um, eerst maar even de situatie op dit moment. Hoe is het nu? Ja, uh, blijf zorgelijk. Je hebt aan de ene kant wat lichtpunten. Uh, dat is onder andere dat het lukt om uh, wel water in het koelbad van de reactor nummer drie te krijgen. Er stond waarschijnlijk droog te stralen. Er is veel reactiviteit uitgekomen. Maar men is daar bezig dus met brandweer. Tonnen water daar heeft men inmiddels al 2400 ton water ingestort. Die bak zelf, als die helemaal gevuld moet zijn, uh, ja, dan praat je over een niveau over van 1400 ton wat erin moet. Hij was dus uh, in hoge mate leeg, dus er moest inderdaad ook heel veel water in. Dat uh, lijkt deels te lukken, maar deels ook niet. Dus, dus mijn, mijn, mijn evaluatie is dat daar toch waarschijnlijk van lekkage sprake is. Dus men moet blijven doorgaan met, zeg maar, met die brandweerwagens met water daarin uh, te spuiten. In, in hoeverre heeft men daar nu zicht op? Mensen lopen rond, die centrales, maar kunnen ze ook binnenkijken? Nee, Doen de nee. meetsystemen het nog? Nee, nee. Nee, die mensen die daar rondlopen, die <coughs> zitten niet in de centrale. Die zitten buiten de centrale. Binnen de centrale zijn activiteitsniveaus veel te hoog. Het is te donker, het is er een puinhoop. Uh, dus je kunt er eigenlijk nauwelijks goed, uh, goed rondwandelen. Wat ze proberen is elektriciteitskabels uh, aan te leggen. Daarvan zei de volksstand gisteren dat het al gerealiseerd was. Dat is ja. dus niet zo. Dat moet nog steeds goed gerealiseerd worden. Uh, daar richt men zich uh, het eerst op, uh, reactor 1 en 2... Men hoopt daar dan... Dan heb je één controlekamer, voor zover ik het begrijp... voor twee reactoren. Hetzelfde geldt voor drie en vier. Die hebben één, één controlekamer voor twee reactoren. Men hoopt die, die controlekamer weer van stroom te voorzien... zodat het licht weer aan kan. Dat er weer metertjes kunnen werken. Er is een beetje een idee beginnen te krijgen... wat is er met één en twee aan de hand. En ondertussen er worden 500 man ingezet om die kabels te leggen. Ondertussen wil men ook een andere kabel leggen... naar drie en vier. En vervolgens ook naar vijf en zes. Nou, daar is men nog wel vandaag en morgen mee bezig. En dan hoopt men... Dat Daarnaast ook natuurlijk dat uh, men daarmee koelsystemen kan aansluiten... en dat die dan nog functioneren. En hoe lang, of het nou met dat water of die koelsystemen... Ho hoe lang gaat dat dan duren als het koelen eenmaal uh, uh, aanslaat? als bij elkaar, dit, dit gaat nog uh, heel lang duren. Uh, de problemen die zijn massaal en, en, en ongekend. En ja, er komen steeds weer nieuwe problemen bij. Dus deels lost men iets op. Maar bijvoorbeeld, dat hebben we net ook gehoord in het nieuws, reactor nummer 3 neemt de druk uh, weer toe. Dat betekent dus weer stoomontwikkeling uh, die men weer eruit moet laten ventileren. Dat neemt weer radioactiviteit mee. Dus dat geeft weer verdere verspreiding van stoffen in de, in de omgeving. Uh, verder uh, zien we ook uh, dat men nu bezig is met reactor nummer 4. Daar staat ook een koelbad. De reactor zelf is leeg. Maar in dat koelbad hadden ze al die oude, diverse splijtstofstaven ondergebracht. Dat staat waarschijnlijk al heel lang droog. Ook te stralen en, en, en, en, en zeg maar, ja, die stof te verspreiden. Daar is men nu ook begonnen met uh, de eerste, met, met elf brandweerwagens... om de water in te spuiten, om het ook onder water te krijgen. Mag ik u even iets vragen over die straling? Er wordt straling gemeld van 20 millisieverts per uur. Dat klopt. Ja, je, hoort je hoort allerlei getallen. Wat zegt dat nou Je moet precies? heel goed kijken uh, waar je dat dan meet. Men zegt officieel dat aan de rand van de centrale... maar dan heeft met over 500 meter afstand... dat je dan in de buurt van de 3 millisievert zit. En uh, Een normaal mens mag volgens de normstelling 1 millisievert per jaar oplopen... En die radiologische werkers die mogen eigenlijk per jaar 20 millisievert en in noodsituaties 50 Dat had men 4 millisievert per jaar. Dat had men in Japan al verhoogd tot 100 millisievert. En een paar dagen geleden is dat dus nog verder verhoogd naar 250 millisievert, zodat ze daar langer mogen blijven. Maar dus ook wordt toegestaan dat ze ja, eigenlijk te hoge stralingsbelastingen krijgen. Ja. Maar u kwalificeert het ook als uh, hoog? Rond die centrale en die ring daaromheen. Ja, dat is daar, daar, daar moet je niet. Uh, nee, daar moet je niet willen zijn. Nee. Maar kijk voor die radiologische werkers. Uh, 3 millisievert is, is een, een heel werkbaar niveau. Uh, er zijn daar honderden mensen op dit moment bezig. Met name met het leggen van die kabels. 500 man is er op het terrein. En wat je ook hoort is dat ze als ze naar reactor nummer drie en vier moeten, dan moeten ze om plekken heen waar zeer sterk verhoogde reactiviteit is. Dus het is ook niet op iedere plek evenveel. Uh, ik weet niet hoe dat komt, maar brokstukken liggen ergens. En, en uh, nou ja, men heeft dus grote problemen om ook verantwoord die kabels en veilig die kabels ja. uh, te leggen. Dramatische situatie. Nu horen we ook verhalen over Tokio, waar mensen ook op de vlucht zijn, grote paniek. Uh, en tegelijkertijd verschijnen er een stuk in de krant waarin staat, ja, dat is, eigenlijk is die paniek uh, overdreven. Het hele land uh, slikt nu of ik ja. krijg jodiumpillen. In China zijn ze enorme zoutvoorraden aan het aanleggen. Ja, met, uh, dat, dat is volstrekt overdreven ja? wat er in, in China gebeurt. Ook in, in Tokio is het absoluut niet gevaarlijk. Uh, kijk, wat we wel zien is, uh, en daar was ik al bang voor... Uh, dat dus de voedselvoorziening uh, in problemen begint te komen... wat betreft besmetting met radioactieve stof. En dan gaat het vooral om, ook om stoffen als cesium, maar naast ook jodium. En dat meet men al eigenlijk in veel te hoge mate... tot op afstanden van, uh, van, van 150 kilometer. 150 kilometer. Ja. En men evacueert tot 30, tot 20 kilometer. Maar al op, op 150 kilometer afstand meet men uh, ja, te hoge dosis... Uh, relatieve stof in voedsel... En uh, dan zit je al heel eind richting uh, Tokio. En dan mogen we blij zijn dat we al die dagen zeg maar, een zeewind hebben uh, wind naar zee hebben gehad. Want als het de andere kant op was gegaan, was het vele malen erger ja. uh, geweest. Nu is de afgelopen dagen ook in Europa de discussie over kernenergie weer opgeleid. Uh, de afgelopen jaren leek er <coughs> opeens een, een, een, een wind voor kernenergie. Van we moeten het maar weer doen. Kabinet Rutte heeft ook uh, plannen daarvoor. Hoe verhoudt zich die discussie tot de situatie daar? Nou, ik denk dat uh, alle veiligheidssystemen opnieuw worden geëvalueerd. We leren hier, bedoel, dat, dat is, uh, je zou kunnen zeggen, geluk bij een ongeluk. We leren hier geweldig veel hier staan. Zes reactoren tegelijkertijd uh, fout te gaan, om het zo maar te zeggen. En overal zie je weer eigen uh, karakteristieke problemen. Maar, maar wat problemen leren we dan dat, dat veilig nou, niet mogelijk is? In allerlei veiligheidsstudies hebben we allerlei aannames gedaan. Over hoe allerlei veiligheidssystemen functioneren. Hoe kleppen functioneren. Wat er gebeurt. Uh, en nu, nu heb je zeg maar het experiment waarin je kunt zien... Hadden we, hebben we dat eigenlijk wel goed bedacht? En mijn evaluatie is nee. Ik, bedoel, ik ben daar somber over. Dus um, wat is uw uh, mening over die plannen die er nu uh, liggen? Die zullen heel goed bekeken gaan worden. Nou praten ze dan wel over hele nieuwe centrales die weer een stuk veiliger zijn. Maar allerlei aannames zijn gedaan over hoe veiligheidssystemen functioneren nogmaals. En ja, nu zien we hoe het werkelijk is. Het feit bijvoorbeeld, ik wil één voorbeeld geven. Het feit dat er waterstof uh, vrijkomt bij al die reactoren. En dat het leidt tot een explosie van het dak bij al die reactoren. Als er niet een gat in het dak zit. Ja, dat, is, dat, is, dat was helemaal niet, niet bedacht, dat dat altijd zou gebeuren. Ja. Dat, het, dat het decompressiesysteem in de reactoren, in drie reactoren, niet functioneert op de wijze die zou moeten. Dat was niet op die manier bedacht. Dus er zijn allerlei lessen te trekken... die ernstige gevolgen kunnen hebben voor alle type reactoren... die in de wereld staan en die ook gebouwd ja. gaan worden. Dus wat is, wat, wat is uw mening over die plannen die er nu liggen in Nederland? Uh, terug naar de tekentafel? Uh, doorscheuren en niet meer overhouden? Nou, nadenken? Eerst, eerst lessen trekken uit... Uh, voor, voor de nieuwe plannen lessen trekken uit uh, wat er in Japan gebeurt... en goed nog eens een keer kijken naar je hele ontwerp. Maar daarnaast moeten we ook bedenken... en dat was gisteren een in interview in The Guardian... van de minister van Energie... Ja. Dat, het, dat is de les die we uit Herzburg hebben getrokken. Dat toen daar het ongeluk gebeurde... hadden bouwers van reactoren veel meer moeite om geld uit de markt te halen. Want wie wil zijn geld erin steken als het risico groot is dat het misgaat? Dus dan vragen ze hoge rentepercentages. Dat betekent die centrales worden nog duurder. En dus dat zal nu nog... weer gebeuren, dat denk ik. Dat zal ook voor ja. die centrale Nederland gelden. Ja. Delta zal grote moeite krijgen, grotere moeite krijgen... om het geld uit de markt te krijgen. Ja. Wim Turkenburg, heel hartelijk bedankt voor uw komst. Hier naar de, de ter wou ik zeggen, naar de watertoren uh, in uh, Bussum. En dank voor uw toelichting. En uh, nu ben ik even, even kijken, we gaan naar de, de beleefde Ooievaart. Oh, kijk, hier heb ik, ik hormel, de Ooievaart, oh, het geklepper. De tune van Beleefde Lente. Op de webcam van Beleefde Lente is de paardje al een paar weken flink in de weer. Het nest is zo goed als klaar. Het broeden kan beginnen. Aarde uh, van der Lee, uh, van Stork, volgt de ooievaarcamera's dagelijks. En hey, u, heeft, u, u zit hier tegenover mij in de Watertoren. U heeft nieuws. Goedemorgen. Ja, ik heb fantastisch nieuws, want gisteravond laat is het eerste ei gelegd. Eén dag vroeger dan vorig jaar. Nou, alsof ze het wisten, de ooievaars, dat ik hier zou komen, denk ik. Het is ja. fantastisch natuurlijk. Wat een begin van de lente. Ja, en wat zie je daar dan van, precies van? Het, uh, u zei gisteravond, ja. hebben we dan toch goed zicht erop. Uh, nou, we hebben dus de, dit jaar voor het eerst ook een camera die s'nachts opname maakt. Dus als je naar de beelden kijkt, dan lijkt het alsof er een enorme spot op die ooievaars gericht staat. Maar dat is helemaal niet zo. Het zijn infraroodcamera's. Uh, maar je ziet dus, het is een lange clip dit keer, want het is natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis. En je ziet dat vrouwtje dus ja, ook soort persbewegingen maken. Ja, normaal hebben we dat soort beelden natuurlijk nooit, omdat die ooievaars altijd zo heel hoog broeden. Dus Ja, dat is wel heel bijzonder. En op een gegeven moment staat ze op ja, en dan zie je dat ei. Dat is natuurlijk heel bijzonder, vind ik tenminste ja. leuk. En wordt dat dan nog gevierd door het paar? Nou, eh, vlak voordat ze het ei ging leggen waren ze nog, was er nog even een paring. Ik denk niet dat dat op dat moment nodig was nog voor dat ei... maar wel nog even om de band te versterken onderling... En ja, vieren ze het. Ja, ze, heb, ze klepperen weer blij. En dat doen ze natuurlijk altijd als ze elkaar zien. En wanneer ze elkaar op het nest tegenkomen. Ja. Dus dat... uh, we, we zien nu dingen, doordat die webcams nu ja. uh, sinds enige jaren boven die nesten hangen... Ja. zien we dingen die we daarvoor nooit gezien hebben. Ja. U zegt, ja. ja, ze hadden nog even een paring. We, uh, kan dat niet zijn ter stimulatie? Nou, uh... ik ben niet helemaal deskundig op dat gebied. Maar ik denk, als er dan tien minuten later al een ei is... ik weet niet of op dat moment dat ene zaadje van die paring nog in dat ei zit. Dat nou, twijfel nee. ik ten eerste. Nee, zoveel weet ik ook nog. Ik heb, uh, ik heb ook dus nee, het gewoon een beetje opgelet. Nee, dat begrijp ik. Maar ik is... bedoel ter, stimuler, ter stimulering van de vrouw om hè, dat de baring nou, gaat beginnen. Nee. Dat weet ik niet, oh. dat kan ik me niet voorstellen. Goed. Het, het Nest is nu in een boom gebouwd en niet op een traditionele oievaarspaar. Ja, het is paal, wat heeft je dat traditioneel dat... noemt, oorspronkelijk ja. bouwen. De ooievaars natuurlijk altijd uh, nesten in bomen. En pas sinds natuurlijk uh, als met de mens mee zijn gekomen, hebben wij al die palen met die uh, wagenwielen opgericht. En ook op schoorstenen en op dakpunten willen ze wel bouwen. Maar oorspronkelijk is het gewoon een, uh, ja, een eigen nestbouwer in een boom. En doen ze dat ook nog veel in Nederland? En inderdaad, als je een ooievaar ziet, dan zie je hem ergens op een paal zitten. Of ja. op zo'n uh, zo nestpaal. Nou, Ik heb ze, hem nog nooit bijvoorbeeld in een boom waar ons ooievaarsnesten dus in Gorsel staat, zijn er meer die in bomen bouwen. Dat is een oude rijgerkolonie waar ze zich uh, ook deels in hebben genesteld, letterlijk. En ja, dat gebeurt dus nog wel. Ja. Maar ook. Ja, denk ik denk half-half, dat weet ik niet precies. Het bouwen aan dat nest gaat ook voortdurend uh, door, ja, hè? Ja, er wordt voortdurend ge geschikt en gerommeld en uh, getut, noem ik het een beetje. Er wordt ook voortdurend nieuw nestmateriaal aangevoerd... en dan met name het zachte nestmateriaal om de kom te voeren. En zeker ook als de jongen er eenmaal zijn... de eerste paar weken poepen ze in nog in het nest, want dan kunnen ze nog niet over de rand. Dus ja, dat moet toch steeds ververst ja. worden. Er worden braakballen verwijderd... en dan vaak wordt er ook nog een beetje het nestmateriaal eromheen over de rand gekieperd. Dus moet er weer wat nieuws gehaald worden. Ja, en dat is allemaal ja. duurzaam natuurlijk. Ze halen ja. het uit. Maar gebruiken Absoluut. ze ook afval of niet? Ja, ook. Ja, er wordt wel uh, uh, landbouwplastic of nou ja, wat ze ook maar vinden. Ja. Maar oorspronkelijk is het natuurlijk allemaal gewoon uh, ruig materiaal uit de natuur. Ja. ja, en we voelen ons hier nu een beetje oievaars, hè, zo hoog. Ja, fantastisch. Ja, dat is gewoon geweldig. Arde van der Lee van Stork, die voor vogelbescherming uh, nest, de nestkast uh, van de ooievaar. De nou ja, nestkast. Nest, het, nest, het nest in de boom van de ooievaar. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Wij gaan even naar Martijn Nijhuis, voor de toestand in Libië. Radio 1, het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er in Libië is aangericht... met de raket- en luchtaanvallen van de coalitietroepen. Gisteravond werden meer dan 100 kruisraketten op Libië afgevuurd... vanaf Amerikaanse en Britse marineschepen in de Middellandse Zee. Vannacht hebben drie Britse gevechtsvliegtuigen doelen in Libië aangevallen. Volgens de VS is het nog te vroeg voor een overzicht... maar het luchtafwerenschut van kolonel Gaddafi rond Tripoli zou zwaar beschadigd zijn.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 over de hele wereld mogen Tibetanen vanaf vandaag naar de stembus om een nieuwe politiek leider te kiezen. Zo'n 85.000 Tibetanen krijgen een maand de tijd om te stemmen. Grootste kanshebber lijkt de 43-jarige Lobsang Shanghai, die nog nooit in Tibet is geweest. Hij is geboren in India. De 75-jarige Dalai Lama maakte anderhalve week geleden bekend dat hij zijn politiek leiderschap neerlegt. En dat waren de hoofdpunten. En terwijl wij naar die hoofdpunten luisterden, uh, zie ik Wim Turkenburg, energiedeskundige, een heel klein tevreden knikje weet. Het voorzichtig positieve nieuws uit Japan. Absoluut. Ja, laten we ze vooral heel veel succes wensen, de mensen die daar uh, uh, aan werken. Goed, weer terug naar de duurzame gebouwen. Een van de kanshebbers om het meest duurzame bedrijfsgebouw van Nederland te worden... was ook het nieuwe gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIO. Dat in Wageningen een gloednieuw en duurzaam hoofdgebouw heeft neergezet. Prachtig gebouw, ik heb uh, foto's gezien. Biologen, ecologen, ja, daar mag je ook wel wat van verwachten natuurlijk. Verslaggever Henny Radstaken laat zich daar rondleiden door directeur Louise Vet van het NIO. Nou, het begint al voordat je het gebouw binnenkomt. Dan loop je over een, uh, ja, over een houten brug, hè? Ja, dat is een uh, plato-houten brug. Wat is plato-hout ook alweer? Een soort gekookt hout, zou je kunnen zeggen, waardoor het eigenlijk een hard hout wordt. Zodat je het niet hoeft te schilderen. We hebben helemaal geen enkel geverfd hout. Nou, je ziet de bruggen hier, alle overstekken. Dat zijn die, die, die dingen die uitsteken, zodat de zon niet onmiddellijk naar binnen komt... En de prachtige toren, die, die zijn van plaat. Ja, de eerste twee verdiepingen, die zijn eigenlijk helemaal van glas aan de buitenkant. Ja, ja dat is om uh, ons het gevoel te geven dat wij als ecologen dicht bij die natuur buiten staan. Ja, het is heerlijk om daar te werken. Het zijn allemaal laboratoria. Ja, je kunt zo ja. het laboratorium inkijken Ja, daar. je kan zo het laboratorium inkijken. En hier voor de deur, we staan er nu boven, we staan op de brug van een uitgegraven vijver. Dat wordt een heel ja, moeraslandschap, zou ik maar zeggen. Waar we ja, zo echt tegenaan kijken als je aan het werk bent. Het is nog niet helemaal klaar? Buiten in ieder geval nog nee, niet? Nee, nee, nog echt niet hoor. Het is een puinhoop af en toe. <laughs> Laten we eens binnenkijken. Want uit hoeveel materialen hebben jullie dit gebouw nu opgebouwd? Nou, het is helemaal gebouwd van staal, van glas, van hout en van een beton. Zonder kunststof toevoegingen. We gaan even door de glazen draaideur nu naar binnen wat je dan opvalt als je binnenkomt, dan is het inderdaad het beton. De vloer is van beton. De muren zijn... Uh, dat is hout, hè? Een beetje, ja, dat, dat, dat, ja, het, uh, ja, dat is het plato -hout. Licht geschuurd, zou ik maar zeggen. Of ja, zeg je dat? ja, ja. ja echt, het, is, het is echt gewoon hout. Het is echt heel erg onbehandeld. En het mooie is, als je dan dus naar binnen kwam, zeker in de bouwfase... ja, dan, dan, dan, dan die geuren zijn... Het uh, ruikt het nog. Ja, ja je ruikt, dat ruikt het echt Het uh, is een uh, heerlijk, heerlijke Natuurlijke ontruiken. geur. Ja, nou, zal ik je meenemen naar het dak? Vind je dat leuk? Laten we meteen maar naar de top gaan. Ja, dan gaan we naar de top. Kijk, wij zijn ecologen, dus we bestuderen hoe die natuur werkt. En uit die natuur kan je natuurlijk hele wijze lessen leren. Bijvoorbeeld dat alles circulair is in de natuur. In, in feite is er geen afval. Een kringloop, zeg maar. Een kringloop idee. Ja. Nou, dat kringloopidee, dat kan je ook in je, in je gebouw doen. Dat begint uh, bijvoorbeeld al met het sluiten van je watercyclus. Wij spoelen onze toiletten met grondwater. Dat gaat naar een vergister, zodat we er methaan van kunnen maken. We kunnen dan daarna, wat er aan voedsel over is, en dat is heel veel... kunnen we voeden aan algen. Met die algen doen we zelf onderzoek... om te kijken of die, hoe die het water schoon kunnen maken. Je voorziet eigenlijk je eigen onderzoek van de benodigde stoffen? Ja, we op koppelen ons eigen een stukje van ons eigen ja. fundamenteel onderzoek... koppelen we met de infrastructuur van het... Gebouw. Als je er zo doorheen loopt, dan, uh, dan voelt het eigenlijk ook als een heel warm gebouw. Ook al is het een heel, heel abstract uh, architectuur. Ja, maar ik vind het zeggen. wel heel een heel, beetje saaiig. Ja, een beetje, ja, maar, een beetje kaal, ja, ja, dat, strak. dat komt nu omdat de binnenhuisarchitect er nog niet is. Oh, dat moet nog komen. Kijk, we hebben hier een vide. De vides, die worden ook... Nog aangekleed. Maar nergens vloerdekking, hè? Overal nee. is de vloer zich dat de vloer, grijze, ja, gladde beton. Het leuke is, door die betonnen vloeren lopen dus alle leidingen, want we hebben betonkernactivering. Dus het, het hete water en het koelingswater loopt door deze Aha. betonnen vloer. Dus dat werkt ook gewoon veel beter. Met, vloerverwarming eigenlijk. Ja, eigenlijk vloerverwarming En vloerkoeling. En vloerkoeling. Koeling, inderdaad. Nou, kijk, hier staan we nu op de verdieping een beetje in het gebouw overkijkend. Laat ik je even meenemen naar de... Kantine. Kijk, je ziet hier allemaal al groen dak. Dat loopt helemaal door. En Kunnen we ook even naar buiten? Kijk, daar komt het stuk waar we met planten stroom gaan maken. Stroom maken uit planten? Ja. Planten die, die, ja, die scheiden in hun wortels uh, eigenlijk uh, wat af. En uh, dat is een, een voedingsstof, zou je kunnen zeggen, voor bacteriën. En die bacteriën, ja, dat, dat zijn bacteriën die, uh, die met een anode kathode hun elektronen af kunnen geven. En een zwak stroom kunnen uh, genereren. Ik zeg altijd uh, onze ambities om de beveiliging van het gebouw er maar eens uh, op te zetten. Maar zo groot is het nog niet. Ja, nou, en hier komen dus allemaal proefvakken. En waar je nou eh, op dat dak met verschillende vegetatietypes. Verschillende vegetaties zijn natuurlijk verschillend in hun eigenschappen. Wat hebben ze nodig? Welke rode lijstsoorten zouden we terug kunnen brengen op die daken? De bedreigde en, plantensoorten. Ja, echt heel mooi. De bedreigde ja. plantensoorten die we, die we. Ja, we hebben toch maar weer een gebouw neergezet in, in het terrein. Maar dat vind ik wel mooi. Want je zet een, een duurzaam gebouw neer. Daar ga je een heel erg je best voor doen om dat duurzaam en uh, cradle-to-cradle mogelijk te maken. Maar eigenlijk met het neerzetten van dit gebouw neemt straks de biodiversiteit ook nog Toe. Nou, dat is het, in ieder geval de planning, hè, dat je dus echt biodiversiteitsbevorderend bent. Je zult hier ook gastvrij moeten zijn voor je dieren. Hè. We krijgen een vleermuiskelder, we krijgen een ja. huiszwaluwpaal, we ja. krijgen mussenkasten. We werken zelf aan koolmezen en aan, aan andere vogels Onderzoek. natuurlijk. We hopen dus inderdaad hier ook met die overstekken van uh, onbehandeld hout en zo, dat we, dat we gewoon uh, dieren en planten een kans kunnen geven. Pianist Fred Oldenborg speelde de 45e etude van de Oostenrijkse componist. Karel Tserny. zit er nog steeds bovenin. De Watertoren in Bussum, geweldig uitzicht. Het wordt iets minder helder, maar toch zien we nog wel in de verte... de Domtoren in Utrecht en hier onder ons aan de linkerzijde... de, groot, de grote spoorwegemplacement en het uh, ecoduct. Daar fietst volgens mij nog niemand overheen. Kan wel, natuurlijk. U kunt er wandelen en fietsen. En daarachter, hockeyclub Spandersbosch. Ik geloof nog niet dat... Heer Achter met zijn kratje al in de zon zit, daar is het wat te vroeg voor. En aan de andere kant, hier rechts van mij, het prachtige heidegebied. Dat komt langzaam tot leven. Ik zie een eenzame wandelaar met een rugzakje. Gaat vast mooie foto's maken. Um, ja, we, we, we staan dus met deze watertoren midden in het, het, het Goois natuurreservaat. Uh, om de, daar loopt een provinciale weg doorheen. Ik zie ik een klein blauw autootje rijden. En om de effecten van die weg wat te verzachten... is hier onder de weg een faunatunnel aangelegd. En daar staat Rob buiter met Ben Blessing van het Goois Natuurreservaat. Uh, is bij de ingang van die tunnel gaan kijken. Of is het een uitgang, Rob? Ja, dat is de ingang, is de uitgang. Ja, dat is maar net uh, welke ja. kant de sporen oplopen. Hè? Want Ben Blessing die is hier gisteravond ook al even geweest. Die heeft een, uh, een grote zak met zilverzand uh, dus bij een van de, de kanten van die tunnel uh, neergelegd. En ben, er is inderdaad vannacht het een en ander doorheen gegaan. Hè? Absoluut, we kunnen het uh, met succes kunnen dat uh, vaststellen. Uh, gisteren in de namiddag uh, ben ik hier nog even geweest om, uh, om dat zand inderdaad aan te brengen. Het ligt mooi op, uh, we kunnen het uh, goed zien. En, uh, nou, ja. uh, Menno vraagt al, is het de ingang of de uitgang? Maar dan moeten we dus inderdaad even kijken wat voor sporen erin zitten. Even op de knietjes erbij... De nageltjes zitten het meest aan die kant, dus zo te zien is dit de ingang geweest voor een aantal dieren. Ja, als ik het zo bekijk, het, het is rijkelijk belopen en we zien ook de, de ingang inderdaad. Maar we zien toch ook wel wat sporen waarvan ik zeg van nou, er is ook wel wat teruggekomen van, van de andere kant. Ik, wat ik hier zo, zo snel bekijk, is, is het in ieder geval een, een fors geweest. We hebben een, een, een ander spoor, wat breder is... waarvan ik zelfs denk in de richting van een das. Je zit er ook helemaal glunderend bij te kijken. Dus inderdaad net een net wat, wat bredere print dan zeg maar, een, een hond? Ja, absoluut. Je kan het ook heel duidelijk het verschil zien... tussen het puntig printafdruk van, van de fors... Ja, het zit een beetje tussen hond en kat in, zeg maar. De smaller spoor. Ja, en de zooghanger zeg maar, van de, de wat, wat rondere... En hier zie je ook duidelijk de nagelafdrukken zeg maar, van, uh, van de das. Ja, maar het is vreemd. En het is maar één prent in dat hele grote stuk zand. Dus heeft hij misschien een sprongetje gemaakt dan? Of? Dat, dat sluit ik absoluut niet uit. Kijk, hier zien we er oh, nog... Oh, hier zit er aan de rand zit er ook net nog eentje. Zin er ook, zit ook net nog één. Uh, dus met een paar sprongen, zeg maar, door het uh, zilverzand in, zo de, de verbinding. Zo, uh, hup, de grote metalen buis in die dus inderdaad onder die provinciale weg doorloopt. Als we nog even wat lager kijken, dan zie je de uitgang daar. Dus echo gaan we niet horen. De andere kant is gewoon open. Ik, ik hoor trouwens net wel wat anders. Volgens mij hoor ik een havik hier in de buurt. Kan dat? Ja, uh, op dit moment uh, hebben we al uh, balsgedrag van, uh, van havik, uh, maar niet alleen een uh, havik, ook buizen zitten in het gebied. Uh, havik is al uh, bezig met uh, nestvorming, zeg maar. Uh, en zo zie je vlak onder buzen, want daar bevinden we ons zich, uh, zeg maar. Heb je toch nog een, uh, een aantal plekken waar uh, dit soort uh, Roofvogels, uh, hun broedgelegenheid. Hij zit hier op de achtergrond uh, te kekkeren. Ja, ik denk dat hij door het verkeerslaai uh, niet op de microfoon binnenkomt. Maar no nog even terug naar, naar die tunnel. Er ligt ook wel wat, uh, wat blad, uh, is er ingewaaid. moet je dan uh, eens in de zoveel tijd uh, op je knietjes uh, 100 meter erdoor uh, om hem schoon te maken? Of? Nou, Als het moet, dan doen we dat. Maar dat, is, dat doen wij niet. Kijk, wat plat is, is gewoon een natuurlijke omgeving. Daar, daar geven ook de, de, de passanten, om het maar zo te zeggen. Hè? Want er, gebruik, er wordt meer gebruik van gemaakt dan alleen de das en de vos. Eh, vinden wij niet erg. Maar echt als we dus propvorming krijgen, dus, dan maken we ze schoon. En dat, dat doen we door middel van het doorblazen zeg maar, van de, de faunusverbinding. Het is echt letterlijk doorblazen. Echt hè? doorblazen. Dat, dat gaat prima, zeg maar. Dat is een uh, maatregel die, die, uh, die je heel snel uh, kunt doen. kost weinig uh, tijd en uh, energie. Ja, en dan eens in dezelfde tijd uh, doen jullie gewoon sowieso uh, met dat zilverstand even kijken wat er doorheen gaat. Wat, wat ja. zijn nou de leukste ja. passanten geweest uh, die hier uh, de provinciale weg hebben gekruist? Nou, dan, dan, dan moet je toch denken, kijk, fors is, uh, is, is een algemene. Zeg maar, het begint steeds algemener te worden. Maar uh, Haas, Konijn, uh, Hermelijn, zeg maar Wezel, die maken daar uh, allemaal gebruik van. En Dars is natuurlijk een, een, een, een bijzondere en uh, we vinden dat uh, fantastisch. Terwijl je zit te praten, achter jou zie ik nou net een heel jong konijntje daar door het bos scharrelen. Die, die, die kan hier ook inderdaad gewoon... Uh... Ja, die maken er ook gebruik van, dat weten we. Uh, met een aantal, uh, op een aantal locaties uh, zien we ook heel duidelijk uh, uh, konijnenprenten, zeg maar. Uh, maar ook dit gebied uh, schat ik wel in, dus dat we nog een keer een marter kunnen verwachten. Nou, hartstikke mooi. Ik zeg, haal de hark er nog een keer overheen en, en een weet je morgen weer uh, wat er uh, we de komende nacht uh, gebeurd is. We strijken hem nu weer eventjes mooi vlak. En morgenochtend gaan we opnieuw met uh, een hoop energie gaan we bekijken wat er afgelopen dag... en ben blessing bij de faunatunnel hier, vlak bij de Watertoren. In mei vorig jaar gingen wij samen met Techniek Tijdschrift... de ingenieur op zoek naar het allergroenste bedrijfsgebouw van Nederland. En nu, tien maanden later, zitten we er, de Bussumse Watertoren, bovenin. Bob Kusters, architect van de Watertoren en Anke van Hal... hoogleraar duurzaam bouwen aan de Universiteit Nijrode en de TU Delft... die net de prijs heeft uitgereikt, ligt daar nog op tafel... een stuk stijgehoud met een groene zaag erin... en een prachtige plakketten die hier in het gebouw ophangen gaat worden. Nogmaals, goedemorgen allebei. Uh, mevrouw van Hal, we, we, we zitten nu al bijna twee uur in dat duurzaamste bedrijfgebouw van Nederland. Uh, zou je er zelf kunnen werken? Ja, zeker op een dag als vandaag. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik kijk rechts, ik zie Almere, ik zie, ik zie de, de Domtoren. Het is echt... Uh... Ja. Maar niet iedereen heeft dan het privilege om in deze prachtige vergaderzaal te zitten. Maar de, de rest van het gebouw. Want het, een belangrijk criterium was ook dat het een leefbaar en prettig gebouw moest zijn om in te werken. Hè? Ja, dat is natuurlijk gewoon een voorwaarde eigenlijk. Hè. Ik bedoel, je kunt heel, heel veel duurzame technieken toepassen, milieuvriendelijke technieken. Maar als je ver, vervolgens komt tot een gebouw waar mensen het, het niet uithouden... Dan, dan schiet je je doel volledig voorbij. Dus het, moet, het eerste punt is altijd dat je moet zorgen dat het een heel mooi gebouw wordt... wat heel prettig is om te gebruiken... En, ja, wat, wat ik begrijp van alle mensen die hier gesproken hebben, die hier werken... is dat hier uh, heel nadrukkelijk het geval. Ja, wat, ander, an, wat daarnaast ook nog meegeteld heeft... is dat het gebouw af moest zijn. Er moest al ingewerkt worden. En iets anders was dat een... Uh, want er worden verschrikkelijk veel mooie en duurzame gebouwen uh, gebouwd... die heel hoog scoren. Maar dat er niet een ander gebouw zomaar weer ergens achtergelaten ja. moest worden. En dat, dat telde ook zwaar mee, uh, Ja, dat, dat is natuurlijk ook, ik. Ik ben er wel heel blij om dat er ook op die manier gekeken wordt. Want dat is natuurlijk... Uh, best wel pijnlijk als je een heel mooi nieuw op duur gebouw neerzet... ondertussen staat je oude gebouw te verpauperen. En we hebben zo ontzettend veel gebouwen in Nederland die, waar geen bestemming voor is. Dus als je nieuw bouwt, moet je dat wel heel erg zorgvuldig doen... en echt zorgen dat je tegemoet komt uh, aan een behoefte... die echt niet in een van die bestaande dingen gedaald kunnen worden. Dus ja. dus... En vandaar dat dat bij ons ook uh, zwaar meetelde. Ja, het is een heel belangrijk. Bob belangrijke posters, architect van dit ja, gebouw? Ja, ik wil daar heel graag op, op reageren. V volgens mij is een van de grote problemen waar we mee worstelen... is een enorme hoeveelheid huizen en, en, en kantoren en gebouwen. En we hebben ook heel veel gebouwen gemaakt waar we eigenlijk niet van houden... En het is heel erg belangrijk om leefbare gebouwen te maken voor de gebruikers, maar ook voor de omgeving. Ja, en wat dat betreft gaat duurzaamheid uh, niet alleen over energie, over, over materiaaltoepassingen, over water... maar ook uiteindelijk over de lange termijn en hoe je dus omgaat met, met je omgeving. En ik vind dat daar een, een opgave voor, voor mijzelf en de collega's uh, ligt om echt gebouwen te maken... Die, die over 50 jaar nog steeds een betekenis hebben... Voor, uh, voor de samenleving. Ja. Ik zou het zelfs nog iets scherper durven zeggen. Volgens mij moet je, is dat echt het uitgangspunt. Als je de belangen van, van mensen die gebruik moeten maken van die gebouwen... of die er omheen kijken, niet als uitgangspunt neemt... Dan schiet je je doel voorbij. Dus dat is het People Planet Profit roept iedereen. Maar eigenlijk is dat ook een 1, 2, 3. Want je neemt die behoefte van die mensen als uitgangspunt. En die ga je dan vervolgens behartigen met allerlei slimme technieken en duurzame maatregelen. Maar betekent maar, dat dat je de omgeving... We kijken hier nu uit op een, een woonwijk, op bussen. Uh, nou, nou stond deze watertoren er al. Maar als je hier iets nieuws zou neerzetten... Zou je dan rekening gaan houden met wat die mensen er allemaal van vinden? Zeker. Bob Kusters, als architect, doe je dat? Ga, uh, uh, ga je dan vragen in de buurt van wat vindt u hiervan? Uh, vanzelfsprekend. Uh, overigens, dat zit ook in onze procedures ingebakken. Maar democratie in de kunst, architectuur is toch een kunst? Bestaat dat? Uh, nou, ik, ik denk dat, dat in de manier waarop wij bouwen... inspraakprocedures en informatieavonden sowieso al op, op, op een hele goede manier uh, gedaan worden. Ik ja. denk, denk dat daar niet, niet het probleem zit. Maar dan vertelt u wat u gaat bouwen. Maar is het ook nou, dat zij dan mogen zeggen, zegt Bob? Uh, nee, dat, nu dat, de pak, is dat dan? pakken wij anders aan. We gaan, we gaan op voorhand praten, uh, vo voordat er uh, eigenlijk al een, een, een plan is. En soms tekenen mensen mee. Ja. Doet u veel uh, uh, hey, verbouwingen? Zeg maar, die, dit soort oude gebouwen... industriële panden, monumentale panden... een nieuwe bestemming geven? Ja, dat, dat is, dat is uh, een van onze, onze speerpunten. Uh, en ik denk dat, dat, dat uh, duurzaam bouwen ook bij uitstek geschikt is... om te, te combineren aan, uh, aan herbestemming. Ik, ik, ik kijk even naar rechts. Ja. Want naar mijn idee uh, uh, ligt daar toch de oplossing voor, uh, uh, voor de toekomst. En we hebben in Nederland vooral kwantitatieve uh, problemen die we op een kwalitatieve, kwalitatieve manier moeten oplossen. En Wat daar, bedoelt u daarmee? Daar, daar bedoel ik mee dat we, de, dat we uh, met betrekking tot kantoorruimtes moeten denken... aan, aan herbestemming van, van, van oude panden. Maar ook uh, de scheefgroei in de woningmarkt. En de bestaande woningvoorraad, met, met heel veel huizen van, uit de jaren 60 en 70... die absoluut niet energiezuinig zijn, daar kunnen we een, een flinke slag gaan maken. En de Watertoren is een, is een leuk project, leuk experiment... maar naar mijn idee een druppel op een gloedingsproject in de plaats. Wij moeten denken aan schaalvergroting en uh, ja, ik, ik juich de decentrale energieoplossingen uh, uh, die op wijkniveau uh, kunnen gaan plaatsvinden. Ja, uh, van harte toe. Dus Anke van Hal, bestaande oude gebouwen juist aanpassen. En niet overal de sloophamer gebruiken? Nee, heel zorgvuldig zijn met, met, met sloop. Er, wordt, er is natuurlijk heel vaak rukszichtloos gesloopt. Nou, zeker in, in wonen kun je je ook al voorstellen wat de impact is. Hè. We hebben natuurlijk nu ook de schrijnende gevallen... voor de crisis werd besloten, we gaan slopen en nieuwbouwen. En volgens die sloop lukte wel. En volgens komt de nieuwbouw stil te staan. Dus het is ook een heel riskant iets. Uh, mensen moeten verhuizen. Mensen maar... Uh, gehechtheid aan, aan dat wat er is. Uh, ik, ik ben niet tegen sloop in principe, hè. laat dat even duidelijk zijn. Er zijn gewoon dingen die echt niet goed zijn en die moet je eruit halen. Maar je moet er heel zorgvuldig mee omgaan. En als het lukt, en, en niet in een soort gemakzucht, omdat het dan nou helemaal makkelijker is om plat te gooien en nieuw te gaan bouwen. Ja. Er zijn zoveel plekken waar mensen ook in de omgeving aan gehecht zijn, die belangrijk zijn en waar nu niks mee wordt gedaan. En, en als, je, als het lukt om daar een slag te slaan, en dat geldt zowel. Uh, de woning is überhaupt iets, we hebben gewoon geen tempo van sloop en nieuwbouw. Die, uh, alle woningen moeten 400 jaar blijven staan een tempo waarin we voor de crisis al sloopten en, en, en nieuwbouwen. Dus het is gewoon de grote opgave. Maar bij kantorenpanden, uh, bestaande uh, oude gebouwen, ja. er zit heel veel, zit heel veel emotie ook achter. En dat kun je ook gebruiken als je vervolgens... Met die duurzaamheidsslag gaat maken. En ook technisch oogpunt is het. Uh, milieutechnisch oogpunt is het vaak ook beter. Nu zijn we een jaar of dertig bezig met duurzaam bouwen. Uh, wat zijn de belangrijkste. even kort hoor, wat zijn de belangrijkste veranderingen? Nou, wat ik een hele grote verandering vind. en dat vind ik echt opmerkelijk. is vroeger was het politiek gebonden. Uh, het was iets wat, wat partijen deden. Um, omdat het moest. of omdat ze het graag wilden. en deden ze het naast hun eigen gewone werk. en dan deden ze af en toe een duurzaam project. waar ze extra geld in stopten. Hobbies. Ja, nou, nou, ook echt uit maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, hè? Dus dat, dat, dat, was, dat was heel waardevol. Um, of dat het moest omdat de politieke belangrijk vond. Je had, vroeger had je staatssecretaris Stommel, toen stond duurzaamheid hoog op de agenda. Iedereen had het over duurzaam bouwen. Daarna kwam staatssecretaris Remkes, die vond het veel minder. Toen zag je het helemaal instorten. En wat, je, wat ik heel opmerkelijk vind nu, is dat je ziet... Uh, we hadden een kabinet wat vrij groen was, stond hoog op de agenda. Dit kabinet straalt het veel minder uit. En ondertussen gaat iedereen... Gewoon door. En dat heeft heel erg mee te maken dat het niet meer iets is wat je alleen maar doet omdat je het belangrijk vindt voor, voor, voor de wereld. Maar er is zoveel aan het veranderen in deze sector waar duurzaamheid zo'n onlosmakelijk deel van uitmaakt. Uh, materialen worden duurder omdat ze schaarser worden, energieprijs dreigt te stijgen, er komt regelgeving in de landen ja, om ons heen. Europa, klimaatdoelstellingen. Klimaatdoelstellingen. Iedereen ja. wordt er op alle kanten mee geconfronteerd. Dus het is nu iets wat je doet omdat je het goed vindt voor de wereld, maar ook omdat het gewoon goed is voor je eigen bedrijf. En, ja. en dat is, vind ik, heel opmerkelijk nu. Het is nu echt een deel van, van het businessplan. En dat was vroeger niet zo. Anke van Hal, heel duidelijk. Bert, kun je nog heel kort, wat is jullie volgende uh, project? Oud gebouwen, nieuwe bestemming geven? Uh, ja, we zijn met diverse oude gebouwen bezig. En, en heel erg leuk, we zijn met een uh, ecologische natuurbegraafplaats bezig. Oh, en dat, dat, dat wordt ons volgende Dat gaat aangebouwd worden dan? Dat, dat ga ik nog niet oh. verklappen. <laughs> nou, dat is volgende keer. Goed, Anke van Al, Hoog, hoogleraar duurzaam bouwen. En Bert Kusters, architect van dit pand. Het nieuwe, de nieuwe watertoren. Heel hartelijk bedankt. We gaan nog. Ja. De natuurkalender. De eerste dingen van deze week. Ja, Renzo Veenza zat er nog even doorheen met zijn uh, zoetgevoelige stem. We hoorden al eerder een greep uit ons antwoordapparaat... maar de belangrijkste melding van de afgelopen week zat er niet bij. Zeker een kwart van alle meldingen ging over één beestje. En daar kan daar maar één echt de eerste zijn. Vorige week, weekend kwam deze melding al binnen. Met Willem van der Meer uit Oosterwijk. Vanmiddag om één uur zag ik plotseling in mijn achtertuin... een citroenvlinder. Hij vladderde vrolijk rond... En had het meeste plezier bij de bloemetjes die al uitgekomen zijn. De citroenvlinder. Um, wij zijn aan het eind van ons programma hier in de Watertoren. Uh, dinsdag begint een nieuwe serie Vroege Vogels TV. Met daarin unieke beelden van een Vossenburg. De rubriek Wat Ruist, zeg maar uh, de Venolijn op tv. Jaap Dirk Maat van Das en Boom die furieus ten strijde trekt tegen het kabinet. En een nieuwe Vroege Vogels presentatrice. Komt dat al een zien? Uh, wilt u uw tuin klaarmaken voor uh, de, de, de tuinen, vogels en natuur in je tuin? Ga dan naar tuinreservaten.nl. Op rotbeesten.nl kunt u uw stem uitbrengen op het rottigste beest dat u kent. En verder kan ik u zeggen dat u zo direct kunt luisteren naar de OVT van uh, VPRO: met daarin het verband tussen Robin Hood, Macbeth, Pijl Uilenspiegel, Dracula en de Baron van Münchhausen. Wat gaat dat worden? Ik wens u heel veel plezier en tot volgende week in het Kapitol En kijk, hè, dinsdag, wie dat wordt, die nieuwe presentatrice. Dag. Ellen Verbeek. Dit is de redactie. Succesvol journaliste, samen met haar man Dirk Sauer rijk geworden in het nieuwe Wilde Westen, Rusland. Het komt altijd met nieuwe ideeën. En Russen die uh, hebben dat minder. Reis mee naar Moskou. En luister vanavond naar de documentaire... Rusland door de ogen van Ellen Verbeek. In Rusland heb je gewoon, meisjes, gewoon rustige maand maandsalaris uitgaven aan één kledingstuk. Vanavond, 9 uur, Rusland in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Kijk ook op GITP.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. 10 uur. Dit is Radio 1. Het NOS.